8 uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. Basisschoolleerlingen mogen vanaf mei weer geleidelijk aan naar school. Dat staat in een advies van de deskundigen die het kabinet adviseren over de coronamaatregelen, meldt RTL Nieuws. Te gaan om kleine groepen verspreid over de dag. Bronnen melden aan de NOS dat basisscholen wel eerst aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen voor ze daadwerkelijk open mogen.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 De prijs voor een vat ruwe Amerikaanse olie is weer boven de 0 dollar gestegen. Kopers krijgen dus geen geld meer toe op vaten die in mei worden geleverd. Inmiddels staat de waarde op ongeveer anderhalve dollar. De vraag naar olie is gekelderd door de wereldwijde coronamaatregelen, maar er wordt nog wel volop olie opgepompt. En de opslagplaatsen raakten steeds voller. Handelaren wilden daarom graag van hun olie af, zo graag dat ze enkele uren bereid waren geld toe te leggen. Op het dieptepunt werd per vat 40 dollar toegelegd. Een vat ruwe Amerikaanse olie die in juni wordt geleverd is vooralsnog 20 dollar waard. Op Bonaire zijn twee besmettingen met het coronavirus vastgesteld, zegt gezaghebber Edison Reina tegen lokale media. Volgens hem zijn er maatregelen genomen om verdere verspreiding te voorkomen en is er geen reden voor paniek. Eén van de twee patiënten is alweer genezen verklaard, de tweede op Bonaire is aan de beterende hand. Het weer, veel zon, het wordt 14 tot 21 graden bij een matige tot krachtige oostenwind. Ook morgen veel zon, minder wind en nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.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 Drunkenly saying that you want to make love to me. I know why Not your commodity taking me for granted now you gotta leave. I don't want to hear your apologies. No more lies close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 Way to touch my-